12 uur. Het NOS-journaal. Niselat Thomassen. Goedemiddag. Rellen in Londen na dodelijke schietpartij. Mondiaal overleg over onrust, financiële markten. En Syrische oppositieleider opgepakt. Het weer vanmiddag zonnige periode afgewisseld door buien. Met lokaal kans op onweer. Het 19 graden op de wadden. Tot lokaal 22 in het binnenland. Bovenland is de Zuidwesten windmatig. Aan zee vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6.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 Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, goedemiddag. Hoe is de avond verlopen? Ja, bijzonder onrustig, bijzonder gewelddadig... zoals je ook al hoorde, een beetje uit dat fragment. Het begon uh, met een protest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 Ja, dat gaat terug tot uh, donderdag, waar er uh, in de wijk een schietincident plaatsvond. Een arrestatieteam van de politie die probeerde een, een zwarte jongen uit de buurt, Mark Duggan, te arresteren. Nou, wat volgde was een schietpartij waarbij de jongen om het leven kwam... en waarin het ook niet veel scheelde dat een agent om het leven was gekomen, maar de kogel die op hem werd afgevuurd... bleef in zijn uh, walkie-talkie hangen. Ja, vri vrienden van Duggan zeggen dat de agenten veel te snel... daar hun wapens hebben gegrepen die dag... en dat het eigenlijk makkelijk voorkomen had kunnen worden... en dus zijn leven gespaard had kunnen worden. Nou, vandaar dus ook de onvrede en spanningen uh, die we de afgelopen nacht zagen. Ja, flinke protesten. Had de politie dat aanzien komen?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 Ja, al heel lang een slechte relatie heeft met de plaatselijke bevolking. Wordt vooral gewantrouwd door jongeren. En dat leidt dan soms tot de uitbarstingen die we de afgelopen nacht zagen. Correspondent Arjen van der Horst.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 Politici uit de grote landen willen de rust op de markten herstellen... om te voorkomen dat er een nieuwe recessie komt. De top van Standard Poor's heeft het besluit verdedigd... om Amerika de hoogste kredietstatus af te nemen. Het Witte Huis had de nieuwe waardering een overhaast besluit genoemd. Dat zou zijn gebaseerd op onjuiste cijfers. Standard Poor's spreekt dat tegen. Belangrijkste reden om de status te verlagen... was het gebrek aan consensus tussen democraten en republikeinen... zegt de kredietbeoordelaar.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 In een verklaring zegt Anonymous dat de enorme hoeveelheid vertrouwelijke gegevens politiemensen in heel het land in verlegenheid kan brengen. De hackersgroep zat onder meer achter de cyberaanvallen op betalingssite PayPal. Dit is het NOS-journaal. Het is al Thomassen.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 kan de grauwe gossen wel inpakken in Europa. Dus heb je goede veldjes met een mix aan, aan voedsel... zoals sinds twee jaar aangelegd in Oost-Groningen... dan uh, heb je klaarblijkelijk ook, uh, ook grauwe gossen. Sport. Dit weekend is de voedsel, voet, voetbalcompetitie weer begonnen. Vandaag komt de top drie van vorig seizoen voor het eerst in actie... te beginnen met PSV. De Eindhovenaren spelen zometeen om half één in Alkmaar tegen AZ... En die houdt kamp als geen gemakkelijke wedstrijd voor PSV om de competitie mee te beginnen. Nee, zeker niet omdat AZ al twee uh, officiële wedstrijden heeft gespeeld. Uh, voor de Europa League tegen Jablonec, afgelopen week en de week daarvoor. Uh, en PSV alleen nog maar oefenwedstrijden heeft gespeeld. En het is meteen ook een uh, mooi advies, hoor, AZ tegen PSV. Veel nieuwelingen bij de ploegen in de basisopstelling? Uh, niet echt heel veel. Bij AZ Ruud Boymans de spits, ex-VVV. En bij PSV, ja, drie uh, toch wel hele goede jonge voetballers erbij. Kevin Stro Strootman van Utrecht, Dries Mertens van Utrecht. En uh, natuurlijk Giorgino Wijnaldum ex Feyenoord Jonge jongens op het middenveld allemaal. En Toivonen de aanvoerder, zal dan voor de doelpunten moeten zorgen. En dat uh, vanmiddag tegen AZ. Dat zal uh, een, een leuke wedstrijd worden. Denk je dat PSV met die huidige selectie weer meedoet om het kampioenschap... Op of zijn ze zwakker dan vorig jaar? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ze zijn er veel weggegaan. Berg, Droezak, Koevermans, uh, Rodrigues. Allemaal belangrijke mensen, met name achterin. Uh, ...zal het uh, heel lastig worden dit jaar. En je weet niet wat er nog de komende drie weken gaat gebeuren. Want het zogenaamde transferwindow is dan nog open. Dan kunnen de spelers nog gaan en komen. En met name Toyvonen, een belangrijke voetballer in het team van PSV... ...zou wel eens weg kunnen gaan. En uh, bij AZ is het wat dat betreft gelukkig uh, voor Gert-Jan Verbeek ...en uh, de Alkmaarders een stuk rustiger. Zometeen om half één, dus AZ-PSV in Alkmaar.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. We de heeft een level hier over de tennis. Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune van Max. Het uh, programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Zometeen naar ene is Jaco Elting hier. Tennisser die vooral veel successen boekte. U weet dat met. Uh, zijn dubbelspelpartner Paul Haarhuis. En dit uur uh, gaan we uh, de wereld van film en tv-drama in... met de regisseuse van de Nederlandse filmhit van dit jaar. Regisseuze wil... Uh, regisseur is een volwassenen woord. Wil Koopman is te gast. En onze recensent Ron van duikt deze hele zomer... in de wereld van de televisiegeschiedenis. En uh, waar gaat het deze keer over, om. Nou, afgelopen donderdag was het precies 25 jaar geleden dat Willem Ruijs overleed. Op de radio Populair vanwege zijn presentatie van Langs de Lijn. Maar iedereen kent hem natuurlijk als die eigenzinnige quizmaster. Reden voor mij om eens te duiken in de meest legendarische quizmasters. En daar zitten een hoop mannen bij die geïnspireerd zijn door Willem Ruijs. En onze verslaggever Vliegende kip Jules van der Wart, is op het sportieve pad. Uh, Jules, waar hang je uit? Ik sta op de Vijverberg, het stadion van de Graafschap. Want om half drie eh, trapt deze club af in Doetinchem tegen Ajax, de kampioen. En ik ga praten met mensen van de Graafschap die eh, alles gaan vertellen over het nieuwe seizoen. Vorig jaar werden ze 14e en dit jaar eh, zullen ze weer hopen om niet te degraderen. Dat klinkt lullig, maar dat is de realiteit bij een club als deze. En de stelling dit uur luidt. Het Nederlandse televisiedrama is eindelijk volwassen geworden. Tegenwoordig doen we niet meer onder... In Nederland voor series uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten. U mag reageren op deperstribune.nl. Wil Koopman, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. We zeggen je en jij, ja. dat maakt het wel zo aardig. Ik trapte er toch in, regisseuse. En dat is een, een beetje een onbenullige benaming... voor iemand die televisie en uh, uh, tv-drama en echte bioscoopfilms maakt. Nou ja, ik denk dat het woordje regisseur... vind ik beter bij me ja, passen, laat ik het zo zeggen. ik ook veel, veel mogelijk ja. woord. Um, is de zomerperiode uh, voor jou uh, ook een periode van ontspanning... of roept het werk nog steeds? Nou, helemaal niet, want het is uh, drukker dan ooit. We zijn, en althans, ik ben nu bezig met een serie voor net vijf. En ik ga woensdag beginnen met een nieuwe serie voor RTL 4. En ik ben zeg maar, dit weekend aan het lezen. Dus ik ga straks <laughs> weer lezen met de acteurs voor een speelfilm... die ik ga draaien 5 september. Oh, dus goed. ontspanning is er niet echt nog. In ieder geval drie aanknopingspunten. Ja. Je zei net vijf, dat wordt een politie hè? Hart tegen hart. Hart tegen hart. Nou, het is een romantische politie-serie. Vertel eens. Nou, Het gaat eigenlijk over een uh, misdaadjournalist en een regisseur. En uh, ze vinden elkaar heel erg leuk... Maar het kan niet, want zij wil de scoop... En hij wil het goed afronden, de zaak. Dus ze kunnen niet zo goed met elkaar communiceren. Uh, want stel je voor dat de krant het eerder brengt... dan dat de recherche het heeft uitgezocht. Dus dat geeft een enorme spanning en confrontatie steeds. Uh, maar ondertussen blijven ze elkaar heel erg leuk vinden. Dus dat is eigenlijk waar het over gaat. Ja, wat ik zei, hart tegen hart. Maar dat moet je eigenlijk zien. Met hart met een T, tegen hart met een D. En wanneer is de serie uh, al, al, al te zien, denk ik? Uh, vanaf 3 oktober. Zo snel al? Ja is de eerste aflevering. Ja, Jij bent uh, ondertussen ook regisseur... van uh, een van de toppers uit de Nederlandse filmindustrie. Uh, je hebt uh, de speelfilm Gooisje Vrouwen uh, geregisseerd. Ja. Hoeveel kijkers uh, zijn er inmiddels langs geweest? Uh, 1.912.000. <laughs> Tele televisie en, en filmmensen zijn van de cijfers. Hè? Je, je wilt weten uh, of, of het succes heeft. Nou ja, wij krijgen, ik krijg elke week de cijfers door van de distributeur. en uh, zeg maar Aan het begin van de film was dat elke dag... Dus dan wist ik elke dag de stand. En nu draaien we alleen nog in de weekenden. Dus kreeg ze morgen krijg ik weer nieuwe cijfers. de nieuwe cijfers. En het is natuurlijk ook van belang of die film uh, enigszins zichzelf terugverdient. Nou, dat is volgens mij wel gebeurd. gebeurd. Ja, ja, is, is dat is dan is gebeurd. wel gebeurd? Ja. Nou, dat, dat is al dat, is dat al is fantastisch natuurlijk. Ja, ja uh, jij uh, hebt heel veel gedaan. En onze redactie heeft een overzichtje uh, gemaakt van uh, producties... waar je je stempel op hebt gedrukt als regisseur of producent. Oh. <tomst> Naar de onderzoekskamer. Oh, dokter, kunt u mij ook even onderzoeken? Ja, ik heb ook al een jaren geen inwendig onderzoek gehad. 1.13 voor Kruislaan. Kun je de aanleunen? Begrepen Kruislaan, uit. Kok met COC-kaart, mijn collega verder. Ja, we hebben snel nieuws voor u. Mijn collega daar is overleden. ziet er naar dat hij is vermoord. Waarom zou ik in godsnaam mijn eigen huis in de fik steken? Daar heb ik gezegd dat u het expres heeft gedaan? Hoi, ik ben Jack. Ik schrijf columns over sport en ik woon in Almere met mijn fantastische vrouw Barbara. Iedereen is gek op Jack. Ja, ja. De winnaar van de Gouden Televisiering 2009, Gooise Vrouw! Ik wil onze crew bedanken. En uh, last but not least, uh, eigenlijk altijd al de vijfde Gooise Vrouw geweest, onze geweldige regisseur Dil Koopman. Ja. Ja, dan mag je, daar mag je uh, even om lachen. Nou, en, ik Wordt helemaal op rood van, uh, ja. zeg maar. Ja, want daar komen we voorbij. Uh, een vrouwenvleugel, ja. Bureau Kruislaan. Ik hoorde uh, Piet Reumer, dus dan ja, zitten we in het baantje, uh, het baantje natuurlijk. Ja. Terug naar de kust, uh, ja. een stukje. Ja, ze Vrouwen. Uh, het, zijn, uh, het is dit genre, comedy, uh, misdaad, ja. thriller. Ja, thriller, ja. Is dat een bewuste keuze? Uh, nou... Uh, ik denk dat de comedy pas zeg maar later is gekomen via Gooise Vrouwen. Daarvoor was ik heel erg van de misdaad. Ik vond het heerlijk om die moorden op te lossen. En ik vind het nog steeds heerlijk hoor, om te doen. Um, en de comedy is pas gekomen bij Gooise Vrouwen... toen ik eigenlijk zag dat het heel goed was... om comedy en een beetje drama met elkaar te mengen. Ja. Dus het serieus en het af te wisselen met een lach. Ja, nou, heb je... Heb je uh... Uh, aan, aan, aan de, de, de psycholoog of de psychiater gevraagd... hoe komt het toch dat ik wil Koopman iets heb met... Uh, ik wil die moorden oplossen? Nou, ik ben geboren behalve een grafstenenwinkel op de Wessenstraat. Misschien Ach. heeft het daarmee te maken, dat denk ik altijd. Maar ik hield altijd heel erg van de Engelse misdaadsseries en nog steeds... En ik denk dat het daar toch wel uh, is gebeurd, dat ik dacht, ja, maar dat wil ik ook. Ik vind spanning en hoe je daar naartoe werkt en hoe je dat maakt en hoe je zorgt dat iedereen op het verkeerde been gaat thuis. Ja, dat vind ik het leukste wat er is. Ja, dat is mooi als je thuis uh, als uh, consument ja. dat soort uh, ja. uh, series aan je oog voorbij ziet trekken. Aan de andere kant denk ik, uh, dan moet je ook nog de stap kunnen maken naar het volmaken van die droom. Ik wil regisseur worden van dat soort series. Ja, maar dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. Ik ben naar de filmacademie gegaan en ik deed productie. En ik ben begonnen als scriptgirl bij Joop Meloen. André van Duin. André van Duin. Het was ontzettend leuk om te maken. Veel lachen natuurlijk. Ja, veel lachen. En uh, daarna ben ik regieassistentie geworden. En nou, uiteindelijk ben ik zeg maar, gevraagd door Vivian Pieters... of ik uh, Bureau Kruislaan wilde regisseren. En ik dacht heel eerlijk uh, de week voordat ik moest beginnen. Ik dacht, ik ga weg, ik ga op vakantie, ik kan dit helemaal niet. Hmm. Ik ga dit niet doen. En toen ik daar eenmaal stond, zeg maar, na twee uur, dacht ik... nou. Maar waarom dacht je, dit kan ik niet? Ja, vaanangst. Dat hoort erbij, denk ik. Ja. Ik heb het nog steeds, hoor. elke keer voor de eerste draaidag... kan ik niet slapen, wat het ook is. Dus het zal er allemaal wel bij horen. En ik dacht echt, ja, dit, dit kan ik allemaal niet. En straks ziet mijn moeder dat op de televisie en het is helemaal niks. En dan, en dan had ik en met grote letters, uh, regie Ja, Wilkoopman, Wil en het is helemaal niks. En, uh, maar is, ja, ik dacht, ik, ik ga het toch nee. proberen. Is je moeder wel een referentiekader in dat Ja, aspect? dat vind ik wel. Nou. Ja? Ja. Dus zij uh, geeft je... Uh, Kritiek, nou, zij ze geeft ja, enorme is. kritiek. Want uh, zoals bij June 13 was het echt wel heel hard werken. We deden we wel vijf locaties op één dag. En dat is heel erg veel en snel. Maar mijn moeder zei altijd: Ach, wil ik zie het helemaal niet. Het is heel spannend. Ik zit gewoon van de spanning in de keuken. En dan dacht ik: Nou ja, waar maak ik me nou druk Jij om? Je hebt hem weggejaagd. <laughs> ja. Uh, Wil, wij vragen aan onze gasten op de perstribune, bij Max altijd, uh, wat, wat is jouw nieuws uh, deze week? Ik hoor ineens de echo van Barend en van Dorp uh, in, in, in deze zin uh, weer klinken. Maar waar, heb jij, uh, waar is jouw oog opgevallen? Wat, wat uh, de, hoorde jouw oor waarvan je dacht, hé, hey, interessant? Nou, ik kan het gewoon niet volgen meer met uh, de beurzen en met Standard Poor's en met de AAA en de AA Plus en... Uh... Ik, ik zag gisteravond iemand bij uh, Nieuwsuur. en die zei. ja, het is gewoon heel erg vervelend. omdat iedereen in onzekerheid komt. door dit gedoe. Want je kan ook denken. denk ik dan als eenvoudig burger. ja, en Poor's. Uh, don't do it. Weet je wel. laat ja. gewoon die triple E-status uh, bestaan. En er dus is er niks aan de hand. En dan is er niks aan de hand. Dan gaan we gewoon vrolijk verder. en dan investeren we. Ja. Dus ik kan het niet volgen. Dat. ja. Dat irriteerde me denk ik ook een beetje, omdat nou. ik het gewoon niet begrijp. Zullen we eens kijken of we het in de uh, tweede aanleg wel kunnen begrijpen. Ja. In Azië gingen de koersen flink omlaag. Beleggers verwachten de komende tijd niet veel goeds. Now there are concerns that global growth might not be as strong as thought. En ook in Europa dalen de beurskoersen. In een poging de markten gerust te stellen sprak de Italiaanse premier Berlusconi het parlement toe. Toch reisde zijn minister van financiën eerder op de dag naar Luxemburg voor spoedoverleg met de voorzitter van de Eurogroep. Dat was het. Nou, cool. en, duidelijk. Uh, helder, hè? <laughs> ja, heel helder. <laughs> ja, nou, Ik zag gisteravond <laughs> het 8 uur journaal en uh, dat ging er minuten lang over. Ja. En ik, ik had hetzelfde gevoel als wat jij had. Uh, nou, en? Of, ja. Uh, nou ja, fijn, morgen is het zondag. Ja. Dan uh, zien we wel weer verder. Ja. Ja, maar goed, de landen uh, lenen te veel en betalen te veel rente... Ja. en betalen te weinig terug. Ja. Dat is toch wel uh, dat is, dat blijkbaar is... zorgelijk... Als, als je in een neerwaartse spiraal van werkloosheid terechtkomt. Ja, komt en zo. absoluut. En ook uh, dat de banken, geloof ik. Ja. Dat had ook niet gemogen meer, nee. de banken. Dus ja, ik denk dan waarom doen we dat allemaal? En waarom... Ja. ja. er een serie over maken? Ik heb er ooit wel eens over nagedacht, over een serie uh, over de beurs. Oh ja? Ja, dat, uh, dat ligt nog ergens op een plank... En wie weet moet ik het toch maar weer eens nou ja, gaan doen. Het scenario krijg je zo over 30 ja, seconden aangereikt. Is, net, ja, ja, absoluut. Dus ja, het is toch een goed idee. Ik uh, herhaal nog even de stelling van dit uur. Uh, aan de hand van onze gast Wil Koopman... die uh, televisieseries maakt uh, over misdaad uh, en comedy... en ook uh, mooie bioscoopfilms. Het Nederlandse televisiedrama is eindelijk volwassen geworden. Tegenwoordig doen we niet meer onder voor series uit Engeland... en de Verenigde Staten. U kunt dan uh, terecht op deperstribune.nl. En nu even langs het media-nieuws van de afgelopen week. Deze week werd tijdens de 30ste verjaardag van de muziekzender MTV bekend dat het Nederlandse equivalent TMF per september definitief ophoudt te bestaan. De clipsender werd in 1995 opgericht door mediaondernemer Lex Harding, maar nadat MTV de zender had overgenomen ging het snel bergafwaarts. Sinds april was de zender alleen nog via een digitaal kanaal te zien. En zo begon het ooit. Oh. Door het uh, succes in Nederland is er inmiddels ook een uh, TMF Vlaanderen... TMF Engeland, TMF Australië... en daar blijven die zenders voorlopig nog wel in de lucht. Wil Koopman, ben jij, uh, ben jij een liefhebber van dit soort zenders? Ben je daar een kijker naar? Nee. Waarom niet? Um, nou, Ik denk dat het niet meer voor mij is. Ik kijk af en toe naar een clip... Uh, omdat ik denk, ik moet even kijken wat er gebeurt. Dat je wel de feeling houdt met... Uh, uh, nou, ik, ik ben er geen frequent kijker van, nee. Nee, want het zijn kleine speelfilmpjes waar, waaruit ja, we je wel inspiratie kunt ja, halen. Ja, absoluut, of... dat is waar. Maar ik, ik zit niet in mijn pakket. Nee. Deze week ging in de bioscoop een speelfilm over de Smurfen in première. <laughs> met de nieuwste grafische technieken zijn bekende blauwe tekenfilmfiguurtjes... in de echte wereld beland. Er is ook een Nederlandse versie gemaakt met nagesynchroniseerde stemmen. Tot grote teleurstelling van de acteurs die in de jaren tachtig... de originele stemmen vertolkten bij de Smurfen... zijn zij niet gevraagd voor deze film... Onder meer acteur Paul van Gorkum. Dag, Paul, als je luistert. Paul van Gorkum, die in de klassieke tekenfilms... de stem van Tovena Gargamel vertolkte. Paul reageerde verontwaardigd in editie NL. Ik vind het teleurstellend dat met niemand uit de bestaande cast... ja, verzocht hebben om te komen. Smurven, heb ik het gevoel, verliezen hun charme... doordat ze niet meer getekend zijn. Ja, uh, uh, wil. Uh, V vind jij het een ernstige uh, uh, fout van de makers... dat ze niet terug zijn gevallen op de oude stemmen? Nee, dat denk ik niet. Ja, ik vind het heel naar om te zeggen, maar ik denk wel dat het publiek ook is veranderd. Want in de tijd dat de smurfers er waren, was mijn zoon denk ik een jaar of drie... Uh, dus ja, het is voor een ander publiek gemaakt. Dus je moet wel de stemmen doen van deze tijd. Ja, dat nou, vind en ik va wel. Vader Abraham is ook boos, want hij zegt... ja, mijn Smurflied, dat had echt afgestofd moeten worden... en ook een plekje moeten krijgen in deze film. Waar ja. komen jullie toch vandaan? Het, zei, het is een Amerikaanse versie, toch? Ja, ja, ja. zeker. Ja. Ja. Komen jullie uit een waterkraam? Ja, Nee, door de waterkraan. Oh, door door de waterkraam, ja. ja. <laughs> Haan, Kunnen dat, jullie ja, door de ja, waterkraan? Nee, ja. Tijdens de zomermaanden worden er weinig nieuwe dramaseries... uitgezonden op de televisie. Maar de omroepen zijn al wel stevig aan het winkelen geslagen. Vooral uh, in het buitenland. Vanaf september zendt Veronica de comedy-serie Shit My Dad Says uit. RTL gaat in het najaar waarschijnlijk de Amerikaanse series... Uh, Grim Suits, The Finder, Apartment 23, The New Girl... en de nieuwe Steven Spielberg-serie uh, Terra Nova uitzenden. En de Tros zendt deze zomer al een nieuw seizoen uit van uh, Reggie Per. Ik ken je ook, niet niks, Zijn niks, ook nee. Niks, nee. waarvan de titel vertaald is naar: Het moet niet uh, gekker worden. Maar ik wil even zeggen dat ik wel goed vind dat in therapie uh, wat nu is, aan de gang is. Ja, wat nu aan de gang is. Ja. Dus dat wil ik wel even zeggen dat ik dat wel heel ja. goed vind dat ze dat in de zomermaanden juist uitzien. Weet hè? je, ik zie ook wel eens een aflevering. Um, daar zitten twee mensen tegenover ja. elkaar. Het is in feite radio op televisie zou je kunnen zeggen. Wel met topacteurs. Ik geloof dat ik laatst ja, maar ja, kijk nou Peter de blik, Blok hè? nog even ja. zag en dan denk ik ja, dat is van ongekende hoogte. Ja. Dus dat dat zijn de acteurs. Nou, ja, en Jeroen en Jamie Grant en zo. Nou, je moet kijken naar de blik, hè. Er zit ja. er heel veel... En ja, Monique zit er ook in, trouwens, Monique Hendricks. Ja, het is heel veel ja, mooie... Ja, ik, ja. Je, je kan wel zeggen, het is radio en het zijn veel stiltes. Mijn ja. moeder zegt, het is heel veel stiltes. Maar ja, ik vind het wel heel mooi gespeeld. Ja, ja, wij kunnen niet zo best meer blijkbaar tegen stiltes. Nee, ik denk het ook niet. De haastige tijd. Ja, jammer. Gelukkig, uh, in zo'n serie komt het weer gewoon. En wat zijn die mannen? natuurlijk eigenlijk. Hè? Knap. Ja, heel knap. Ja. ja. Vanaf morgen brengt de, de RKK op Nederland 1 de serie Het Drama van. Het gaat over ingrijpende drama's... die bij veel Nederlanders in het uh, geheugen opgeslagen liggen. De eerste aflevering gaat over de Udense kofferbakmoord uit 2006. Ik uh, heb contact met uh, de hoofdredacteur van RKK, Leo Feijen. Uh, de, de, de, de club die het uitzendt morgenavond. Dag Leo, goedemiddag. Dag Leo, help heel even, want ik hoor wel een sportje op de radio. Maar ga uh, van Diesen, een, een kofferbak in Duitsland. Ja, moet Even toelichten? In, in twee zinnen, graag. Ja. In twee zinnen. Uh, een vrouw die uh, uh, weg wil bij haar man, uh, haar man uh, jaloers, uh, geeft haar als vermist op, blijkt haar vermoord te hebben en gedumpt in de Ardennen. En uh, dan begint zo'n beetje het spel: wat is er gebeurd? Uh, wat is de wa ware toedracht? En, uh, en had dat niet op een andere manier kunnen gebeuren? In ieder geval een, uh, een drama uh, dat uh, heel Nederland toen bezig hield. Ja. En de, de vragen die je stelt, beantwoord je die ook in de documentaire morgenavond? Ja, dat vind ik wel. Uh, uh, ik vind wel dat uh, met name op het eind heel duidelijk wordt gemaakt... wat uh, de ware toedracht uh, uh, zeer, zeer waarschijnlijk geweest is. Uh, omdat hij daar voortdurend over heeft gelogen. Haar man, haar ex-man. Uh, en, uh, uh, en wat ook van belang is, is dat mensen na vijf jaar uh, uh, vaak... Uh, uh, die, die periode hebben ze echt wel nodig, na vijf jaar... Uh, uh, ...degene die vermoord is, een gezicht willen geven. En dan gaat het over de vader en moeder en de broer. Uh, de nabestaanden, de direct nabestaanden. En dat ze zo lang nodig hebben om... Um eigenlijk voor het eerst het zwijgen te verbreken. Ze hebben er nooit in het openbaar over gesproken. En dat doen ze nu wel. En zoals ook in andere afleveringen gebeurt... dat voor het eerst er echt over een uh, drama gesproken wordt. En dan blijkt dat mensen vijf jaar de tijd nodig hebben... om door hun diepste verdriet te gaan. En uh, toch ook uh, uh, een, een monument voor de vermoorde uh, uh, vrouw uh, op te richten. Ja. Is dat, is dat uh, in die laatste zin nut en noodzaak van zo'n documentaire? Nou, de nut en noodzaak is, uh, uh, raakt aan uh, drie, vier verschillende dingen. Dat het uh, uh, anderen ook de gelegenheid geeft van hoe kun je rouwen als je getroffen wordt door het noodlot. Als je getroffen wordt door onrechtvaardigheid. Als je getroffen wordt door iets wat je niet hebt voorzien. Dat is één. Uh, misschien biedt dit handvatten. Omdat uh, rouwen is een land waar niemand de weg in kent. Dat is één. Um, eh, en bovendien uh, vroeger konden mensen dat bij de gevestigde organisaties, kerken, uh, uh, uh, grote uh, uh, andere verenigingen. Nu kan dat niet meer, nu doen mensen dat niet meer. Het tweede is uh, dat het uh, goed is om te laten zien dat mensen na vijf jaar ook weer een beetje in staat zijn om op te staan. Om tot leven te komen. Ja. En dat, dat, dat het leven het dan toch wint van de dood. En dus... het derde is dat mensen, uh, degene die... Uh, vermoord is, alsnog... tot leven brengen. En dat doen... op een... op een, ja, op een hele integre manier. En het vierde is... dat geloof... daar een rol in kan spelen. Ja. Als, als, als jij weet dat het niet... Ja, dat, dat er een werkelijkheid is... die ons te boven gaat... dan kan dat een steun zijn bij iets wat eigenlijk totaal zinloos is. En, en, en daarmee geef je, ik zeg het wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet... Uh, het alibi mee om uh, te zeggen we zenden het uit bij KRO-RKK. Want het is niet alleen maar een, uh, een mooi, boeiend, interessant... wellicht ook smeuïg verhaal, maar het heeft, het heeft ook voor de consument... Uh, ...een nadere uitwerking. Zeker, het heeft een nadere uitwerking. We hopen ook mensen handvatten aan te bieden... ...en we laten zien uh, wie de afzender is. Uh, uh, heel zo'n woed die discussie. Uh, ik zou er graag langer over spreken. RKK is een kleine kerkacent gemachtigde... ...en als RKK dit uitzendt... ...dan vind ik ook dat de afzender duidelijk moet zijn. Nou, op tal van momenten is dat duidelijk. En dan zie je dat uh, geloof... ...een extra waarde kan zijn... Uh, op momenten dat mensen geslagen worden door het leven. Ja. En niet als een zoethoudertje, maar als een kracht die ook mensen weer tot leven laat komen. Ja. Uh, ondertussen, uh, RKK is een kleine club, uh, Leo. Dat weet jij uh, natuurlijk als, uh, als geen it. ander. Uh, er staan grote bezuinigingen ja. uh, op stapel. Kun ja. je overleven of moet je je gaan aansluiten? Ja. Of uh, gaat de wij, KRO zeggen, uh, broeder, word van ons helemaal? We, wij zijn al aangesloten. Weet uh, ik, ja. uh, de kabinetbrief heeft ons eigenlijk ook als voorbeeld aangehaald... namelijk KRO en RKK... Dat doen wij al meer dan 50 jaar en wij, uh, wij uh, profiteren van de expertise bij de KRO, maar we zijn een apart merk, je moet het zien als Unilever, die heeft verschillende merken en toch is het één grote firma, die heet Unilever en zo uh, doen wij dat ook. Dus we zijn gewoon in dienst bij de KRO, maar we maken een RKK en dat ja. doen wij op een uh, onderscheidende manier en uh, dat doen wij ook. Door bijvoorbeeld bij deze serie ervoor te zorgen dat er straks een bundel uitkomt met tachtig rouwgedichten die oh. mensen misschien kunnen gebruiken als hij zelf is geslagen worden door het leven. Dus wij proberen hier ook de publieke zaak te dienen en dat vinden wij belangrijker dan het smeuïge karakter te benadrukken. Ik begrijp het. Ik dank je wel Leo. Ik wens je nog een mooie zondag en morgenavond dus het drama van te zien half tien op Nederland 1. 21 uur 20. Iets eerder. Iets eerder zelfs. En zeer bedankt en, uh, uh, en, uh, en veel succes met dit buitengewoon aardige programma. <laughs> Wat leuk. Ja, zo zitten we elkaar aardig. Te ja. Dankjewel, Leo uh, Wil. Uh, uh, hij meent het ook, hoor. Eerlijk is eerlijk. Anders oh, okay. niet, zou hij het absoluut niet zeggen. Nee, het is ook een aardig programma, la laat ik het ook maar zeggen. Uh, de, <lacht> soms hoor ik dat zelfs van collega's. Oh, wat aardig. Die, ja, wat aardig, ja heel ja, aardig. Ja, en, en het, is, het is verdraaid. Het is echt gemeen. Ondertussen, uh, zou jij ook een echt verhaal uh, uh, willen nemen... als uitgangspunt voor een scenario? Of zeg je, nee, ik hou het toch bij de thrillerschrijver Saskia Noord? Um... Dit is nou, natuurlijk ik een prachtig gegeven. Ja, dus he, nou ja, het is ook wel heel goed dat uh, Leo even me nadrukte... waarom het bij de RKK was, natuurlijk. want ik begreep het ook niet helemaal. Dus dat was wel heel goed. Um, nou ja, ik hou heel erg van zeg maar, uh, uh, de films van Over Kennedy en The Doors en zo. Dus ik hou wel van dat echte verhaal. alleen. Morrison, heb je natuurlijk gezien. Ja, of? natuurlijk. Ja, ja. Ook al in de bioscoop, hoor. Maar... Ja. Um, um, ja, ik, uh, ik ben het nog niet tegengekomen, denk ik. Nee? Ik weet het niet. Ja, ik knip wel altijd dingen uit voor, om te kijken of we er iets mee kunnen. Nou ja, je, je kunt het altijd met... natuurlijk. In gesprek dan heel zwaar te houden. Ja, dat he? he? ja, ja, is ja. wel waar. Ja, ja, jullie kijken ook ja, natuurlijk naar, kijk naar de echte op... gebeurtenissen. Ja. Er wordt gevoetbald. AZ tegen PSV. Koppers eraf in Alkmaar. En die kamp. En dat in dit uh, aardige programma, 0-0 de stand. Ben jij ook, hè? <laughs> ja, een geweldig programma. Dank je. Zeker als er veel voetbal in zit, dat begrijp je natuurlijk wel. Uh, wat een heerlijke middag. Het uh, zonnetje schijnt, het stadion zit vol. Prachtig uh, grasmat. En nummer 3 tegen nummer 4 van vorig jaar. 0-0 de stand. Wedstrijd begonnen tussen AZ en PSV. En heel benieuwd hoe deze twee ploegen het uh, dit jaar gaan doen. Want uh, PSV heeft toch wat mensen kwijtgeraakt. Berg, Zoetzak, Koevermans, Rodriguez... En ook AZ. Kijk maar naar bijvoorbeeld Moreno, Pelle, Schaars, Siktorsson van de Velde en natuurlijk ook nog die keeper die zich nog steeds niet gemeld heeft, Romero. Uh, het wordt heel aardig om te kijken wat de nieuwelingen zoals Naldum doen. Uh, de openingsfase is uh, voor AZ al een paar keer goed in de aanval geweest. Maar nu is het uh, balbezit voor een van die nieuwelingen van PSV voor Mertens. Die speelt de bal naar Toyvonen, maar die krijgt hem niet onder controle. Uh, we hebben hier 2 minuten en 10 seconden gespeeld in een uitstekend uh, bespeelbaar veld. Op een uitstekend bespeelbaar veld in een heel gezellig stadion. En de stand is nog altijd 0-0. Hij vangt de, de mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kiep. Zul uh, van der Wart op, uh, op de Vijverberg. Zul En het uh, prachtige gammele stadionnetje van de Graafschap. Ja, prachtig ziet het er ook uit. Het gras is uh, groener dan ooit zou je zeggen. Maar ja, er is ook een hele zomer niet op gevoetbald. En uh, het ziet er allemaal heel erg strak uit. Naast me staat uh, Andries Uldering, de nieuwe trainer van, uh, van de Graafschap die om half drie aftrapt tegen Ajax. Dus dat is nogal een, een mooie opening van het seizoen, Andries. Ja, zoals al een paar keer gezegd, ligt er een mooie uitdaging van zo zo'n eerste wedstrijd. De landskampioen komt op bezoek in je eigen stadion. Dus dat betekent dat je ja, die uh, zelf kunt presenteren en de eerste keer drie punten kunt pakken. En we hebben, wat, als je de historie even neemt, nogal wat recht te zetten. We hebben de laatste uh, aantal keren tegen Ajax een behoorlijke nederlaag opgelopen. Dus het is wel tijd dat we dat gaan veranderen. Ja, jij komt hier terug eigenlijk, hè? want je bent assistent ook geweest hè? onder, onder uh, uh, Peter Bos. Uh, je, met, uh, je, hebt, je hebt gewerkt nog met Jan de Jonge. Ja, ik moet even op mijn lijstje kijken, ik had het net helemaal in mijn hoofd zitten. Maar uh, ja, je bent niet nieuw hier, alleen wel nieuw als hoofdtrainer. Ja, dat klopt. Ik ben in een eerder stadium hier al ruim vijf jaar bij de club geweest in een aantal technische functies. De nodige hoofdtrainer's mee mogen maken en wat dat er gaat is het een ja, mooie uitdaging om nu als hoofdtrainer de klus hier te klaren. Ja. En in de Eredivisie, dat voor het eerst? Ja, dat ook voor het eerst en dat maakt de uitdagingen des te groter en ik heb er enorm veel zin in. Ik ben enorm benieuwd Is de wedstrijd normaal gesproken op televisie en af en toe ze in het weekend bij de Eredivisie gaat kijken. Ja, dan begint het altijd te kriebelen. Dus nu, nu heb je een jaar lang de tijd om, om met je elftal je te presenteren in de eredivisie. Dus dat is een geweldige uitdaging. Dus nog twee uur voordat de wedstrijd begint. Maar merk je al iets van nervositeit bij jezelf? Heb je goed geslapen vannacht? Ik, ik, ik moet zeggen, van enige nachtrust, belemmering daarvan, heb ik, heb ik nooit geen last. Nee, ik ben redelijk rustig. We hebben ons goed kunnen voorbereiden. De opstelling van Ajax is denk ik redelijk bekend. Onze opstelling is al een tijd lang bekend. We hebben ons met trainingen, besprekingen, videoanalyse goed kunnen voorbereiden. Ja goed, en dan is het zo, als trainer heb je dan je belangrijkste deel van je werk gedaan. En dan komt er straks nog eens een keer met wisselen en de bespreking dat je nog wat, in de rust nog wat invloed kunt uit te oefenen en uh, ja, de rest zullen toch echt die jongens op het veld moeten doen. Ja, onlangs is Steve de reden weggegaan, uh, ja, dat is toch altijd jammer dat zo'n speler weggaat. Kun je daar een ander speler voor in de plaats halen of misschien wel twee? Ja en goed, kijk, de, de hoop van de trainer was dat we met het vertrek van Steve een, uh, ja, een eredivisiewaardige vervanger zouden kunnen uh, aantrekken en, en liefst daar nog een alternatief achter de hand, omdat ik de factor snelheid in mijn elftal uh, zeker voorop uh, heel erg belangrijk uh, vind. Nou goed, dat is in ieder geval nog niet uh, gelukt. Ik hoop dat we daar de komende drie weken uh, toch nog uh, één of twee spelers voor kunnen, uh, kunnen strikken. En uh, nou goed, dan, dan, dan staat de selectie en dan zullen we het met die groepen uh, gaan doen. Vorig jaar werden jullie 14 in het seizoen. Uh, zou je met dat uh, weer tevreden zijn? Ja, ik denk dat uh, als ons dat uh, weer zou lukken, dat we uh, gewoon heel tevreden kunnen zijn. Ja, want ze zeggen altijd, ja de Graafschap, RKC, dat soort clubs die doen altijd mee voor degradatie. Ja, maar ik, goed, dat, dat is denk ik ook terecht. Te als je de begrotingen naast elkaar zet, als je de historie een, een klein beetje neemt... Hè, dan denk ik dat dat uh, gewoon een uh, terechte conclusie is. Ja, maar eerst maar even genieten hè, vandaag tegen Ajax. Ja, dat is uh, te hopen dat we ook uh, kunnen genieten. Hè. Kijk, en, uh, ja, het belangrijkste is natuurlijk uh, uh, een punt of drie punten overhouden aan een uh, wedstrijd. En uh, ja goed, uh, daar zullen wij absoluut boven onszelf moeten uitstijgen. Het Ajax heel lastig moeten maken, de strijd moet aangaan. En dan moet het ook een klein beetje mee zitten. Succes vanmiddag. Dankjewel. je Wil Koopman is uh, te gast. Filmregisseur, drama regisseur, televisie. Wil, uh, ben jij een voetballiefhebber een sportliefhebber? Volg ja. je dit soort ja, dingen? Ja, ik uh, volg het voetbal. Ik hou ook van de zwemwedstrijden oh, ja? en de schaatswedstrijden op schaatsen. Ja. Ja. Vind ik allemaal leuk. Ja, ja. Dat is wel saai hoor, schaatsen, al die rondjes. Ja, dat vind ik wel... ja, uh, ja. ja Het, het, ja, ook een het heeft sport, wel om, wat, om dat secondes te zien. Dus uh, ja. ja, sorry. Ja, nou, dat geeft niks. Ja. Uh, we hebben iemand die veel met jou samenwerkt, uh, Linda de Mol. Uh, en zij uh, laat zich ook uit over jullie samenwerking. Dit zei ze toen ze de hoofdrol ging spelen in je eerste speelfilm. Terug naar de kust. Ik vond het geweldig dat zij van begin af aan zei... ik wil dat jij die rol speelt. Heel veel mensen zullen bij zo'n zware uh, rol niet direct aan mij durven denken... omdat wat aan mij kleeft is natuurlijk altijd dat mensen denken... ach ja, dat is Linda de Mol en die kennen we van de televisie. En zij dat helemaal niet heeft, omdat zij gewoon vindt dat ik het goed kan. Omdat Wil het regisseren en ik het vertrouwen heb dat het in haar handen goed komt... Hij heeft mij heel erg over die drempel geholpen om deze rol te spelen. Het is echt een kwestie van wederzijds vertrouwen. Je knikt, ja... Ja, is het ook, ja. Hoe kwam je op het idee om Linda de Mol hierbij te betrekken? Nou, we deden samen spangen. Ik uh, produceerde dat het laatste twee, twee jaar. En ik had het boek, uh, zeg maar, uh, gekocht van uh, Saskia, of de rechter. En ik keek naar haar en toen dacht ik, ja, zij is gewoon Maria. En Ariane is gewoon uh, Ans. En, uh, dus ik zei het meteen tegen haar. Ja, ik zei, maar toen gaat zei ze, je moet niet bij mij zijn, neem ik. Nou aan. ja, ze zei, ja, weet je het Goed. zeker? En toen zei ja. ik, ja, ik weet het heel zeker. En het heeft uh, vijf jaar geduurd voordat we eindelijk die film konden maken... Ja. En daartussendoor zat natuurlijk gewoon Gooise Vrouw. Dus je leert elkaar ook steeds beter kennen. je ziet wat iemand wel en niet kan. En ik, ik, ik vind nog steeds dat ze het geweldig heeft gedaan. En dat ze het absoluut heel goed kan. Maar hoe exploreer je in iemand het komische talent? Want dat zit ergens blijkbaar verborgen. Ja, maar zij is heel komisch hoor. Ja, maar, je, ja, maar je, iemand moet tegen je zeggen. A, dat je dat talent hebt. En B, dat je het kan vinden en uiten. Je hebt het over acteurs. Over, over Linda de Mol nu. Ja, want nou ja, ze, ze is ongelooflijk komisch van zichzelf. Ze heeft een enorme zelfspot. Ja, dat is gewoon dat is ja. heel erg fijn... Ze heeft een hele grappige timing. Dat zie, je, ja, dat zie ik dan. Dus ik zie haar komische Zeker. talenten. Dat begrijp ik, maar dat, dat zijn talenten die in een kleine kring uh, tentoon worden gespreid. Ja, nou, en... maar ze durft alles. Ze durft ja, gek te lopen. Nou ja, ze durft gek te lopen. Ze durft haar gek ja. te doen. Ze durft een gek huppeltje te maken. Ze durft mm. gewoon alles. En dat is belangrijk. En dat, dat durft ze ook op het moment dat, dat, dat het voor draaiende camera's moet. Ja dan, dan juist, juist. ja, dan durft ze het gewoon. Dan zeg ik, ja, het is misschien wel gek, maar je moet het gewoon doen. En ze doet het. Ja, ja dat dat tekent gewoon dat iemand gewoon, ja, het gewoon doet en, en, en talent heeft. Nou ja, maak, maak je je eigen rol om haar over die drempel te duwen... dan uh, nu een beetje kleiner? Want het lijkt me lastig om iemand... want ze zegt het zelf, ik ben van de televisie bekend als presentator. Ja. Ik ben geen acteur. En toch zegt iemand van buiten... Nou, dat deed je dus wel, zeg ik. Ja, dat, dat vind ik ook. Ik vond dat ze Spangen geweldig deed. Ik zag ook dat, dat, dat er echt iets dieper zat... En dat wordt gewoon dan altijd uh, of niet uh, erkend of zo. En ik dacht, ja, ik ga het toch proberen. Ja. En het is gewoon gelukt. En ze heeft het fantastisch gedaan. Ja, en, maar is dat nog een, een heel proces geweest? Of ging dat.? Vrij, het is vrij snel. gewoon wel heel moeilijk om. om ja, ik bedoel, uh, wordt ze gek of wordt ze niet gek? Kijk, dat is al heel erg moeilijk om te spelen voor een acteur. Wie dan ook. Hm. Uh, moet ik nou spelen dat ik gek word? Of moet ik jou spelen dat ik niet gek word? Dat is echt een zoekproces geweest in de rol naar van Maria. En uh, daar hebben we beide gewoon heel hard aan gewerkt. En ja, als ik de film nog steeds zie... Ik heb hem nooit meer gezien hoor, maar Steve voordat ik hem weer zou zien... Ja. vind ik het nog steeds goed. Ja. Dat weet ik zeker. Maar in jouw nieuwe serie, waarvan je net zei die in oktober bij N5 ja. uh, begint... Hart met een T tegen Hart met een D... speelt ja. Dragon Bakema uh, ja. een, een, een prominente rol. Ja, de hoofdrol. Een, een bekend acteur natuurlijk. Ja. Uh, vanuit de theaters. Ja. Aan de andere kant, he, dus je hebt niet echt uh, een grote naam als Linda de Mol uh, nodig, al bij het televisiepubliek uh, bekend qua grote naam, om zo'n serie dragend uh, te maken? Nou ja, kijk, ik denk altijd zo. Annette was ook niet heel erg bekend bij het hele. Groot, Malle, niet maar, uh, ja, bij het grote publiek, ja, wel bij het vpro publiek, maar niet bij het grote publiek. En dat is toch ook gebeurd met Gooise vrouw. Dus ik ja. Iemand kan gewoon een ster worden, of ik weet niet. Je moet gewoon altijd kiezen, vind ik, voor de acteurs die passen bij die rol. Ja, ondertussen komt RTL met een televisie-politie-serie uh, ja. uh, met Wendy van Dijk. Ja, maar volgens uh, mij is dat ik. pas in het voorjaar uh, hoor. En René ja. ja, dus uh, het, het is wel een uh, gewild genre. En ja. ook, het zijn ook concurrenten, want jij werkt niet meer bij die club. Hè? Je zit nu bij de ik, ik, ja, nou ja, Ik heb Je nooit niet, bij niet, RTL weinig gewerkt. Weinig, nee, nee. Ik ben, altijd, ik ben nou eigenlijk altijd zelfstandig geweest. Toen heb ik bij Endermol gewerkt en nu werk nu ik bij Talpa. Talpa. Um, dus ik, je maakt het voor een zender. Nou ja, zij komen in het voorjaar pas, hoor. Dus ik. je hebt er geen last van? Nee, ik heb er geen last van. Je, je bent gewoon benieuwd. Ik ben gewoon benieuwd hoe ja. dit werkt. Juist omdat het iets anders is. En juist omdat je eigenlijk nooit een politiebureau ziet. Nee. Kijk. Ik kijk. En dat maakt hem <laughs> dat anders. Is, zeker. <laughs> uh, net even met Leo Feijen van KRO RKK erover. Ja, je, de omroep moet bezuinigen. Uh, dus overal gaat het mes in. Uh, merk je dat zelf ook als je met dit soort series bezig bent. Ja, het moet natuurlijk. het steeds goedkoper. Het moet steeds goedkoper en daardoor moet het steeds sneller. En je wilt toch je kwaliteit behouden. Dus uh, het, is, uh, het is, zoals voor hart tegen hart hebben we vijf draaidagen. Nou, dat is echt niet veel voor 45 minuten. Ik vind toch dat we goede kwaliteit hebben afgeleverd. Ik heb nu twee afleveringen zitten in elkaar. En ik vind het hartstikke leuk. Maar daar moet je altijd zorg voor dragen dat je iets bedenkt... dat je wel de kwaliteit behoudt. Ja, en wat heb jij in dit geval uh, bedacht? Kun je dat concretiseren? Is dat aan te geven? Uh, of is het gewoon een, een strak uh, opnameschema? Nee, ja, het is dag? een heel strak opnameschema... met wel echt wel tien uh, of twaalf scènes. En dan alles op locatie. proberen veel buiten te doen. Dat je niet veel hoeft uit te lichten. Ehm... Uh, nou ja, zo moet je het een beetje aanpakken en een beetje curia draaien. Ja, wat is dat? Nou ja, gewoon, oh, we zijn nu klaar hier, alles in één shot. Hup, we gaan nu heel snel mobiel naar de andere locatie. Dus met een hele kleine crew probeer je het toch goed te krijgen. Ja, want je zegt, wat, wat, vijf draaidagen, wat kost zo'n serie? Is dat aan te geven per ja. aflevering? Mag, nee, praat, mag, je, mag nee, je niet over praten? niet over geld, nee. Nee, dat doe ik niet. Dus dat zeg je wel heel stralend. Moet ik daar nou genoeg... om? Ja, dat weet altijd... ik niet. Gehoffet, ik dat moet je, dan je dan zelf ton... weten. maar je doet het niet. Nee, dat moet je, dan je dan nooit in tonnen doen. denken. Uh, nee, nee, jij, nee uh, je, je laat kan... daar natuurlijk niks over nee. los. Dan gaan we naar Andy Houtkamp. AZ, PSV, Andy. Ja, leuke wedstrijd om naar te kijken. Nog geen doelpunten, dus 0-0. Onder toezicht oog van uh, een wederzijds vriend van ons... Louis van Gaal, die is hier ook Ach, aanwezig. Ik ben een goede bekende van jou. <laughs> ja, Ze uit... maakt geen ruzie, Andy, want het scheelt toch een heleboel interviews. <laughs> ja, nou, je zal het zeker niet maken. Want de man is zonder club, dus uh, geen enkele reden om te interviewen. Hij ziet wel dat de AZ beter is dan PSV in de openingsfase. Nog geen grote kansen gezien. Opvallend centraal achterin bij PSV spelend Engelaar. En dat is uh, duidelijk uh, iemand die zoekende is... De de reden waarom hij daar staat is ook niet erg bekend. Want bijvoorbeeld Wilfred Bauma zit op de bank. Evenals een andere international, Erik Pieters. Die is geen linksback. Is ook gepasseerd door Fred Rutte. En nu is het bal bezit voor Engelaar. Net genoemd. Hij heeft het heel lastig achterin. Met bijvoorbeeld Boymans en Ben Schop. Speelt de bal naar voren, over de middenlijn. En de vervanger van Pieters, en dat is Tamata, die heeft de bal dan breed gespeeld. We hebben een klein kwartiertje gespeeld in, de, in Alkmaar. Ik wil bijna zeggen Alkmaar. Hout, maar dat is een heel oud stadion. Het heet tegenwoordig het AFAS-stadion. Helemaal vol met 17.000 mensen en die zitten eigenlijk maar op één ding te wachten. Uh, het spel is allemaal leuk om, en aardig om naar te kijken, maar doelpunten, daar zitten we op te wachten. Stand 0-0 na een kwartier spelen bij AZ PSV. Deze hele zomer kijkt onze recensent Ron Vergouwen terug op 60 jaar televisiehistorie in Nederland. En deze week duikt Ron in de wereld van de quizmasters. De Nederlandse televisie bestaat 60 jaar. De recensent Ron Vergouwen spoelt terug. In Cassie terugkijken. Veel tv-makers en journalisten kijken er vaak op neer. Maar het presenteren van een quiz, dat is nog best lastig. Deze week was het precies 25 jaar geleden dat een van Nederlands meest uitgesproken quizmasters overleed: Willem Ruis. Hou vast, de bal gaat draaien, de bal gaat draaien. 5000. Jongens, hoger dan 5. Het gaat maar liefst om een dag van 5000 gulden. Het kan 10.000 gulden worden. Hoger dan 5. Oh, oh, oh. Hoger dan 5. Hoger dan 5. Hoger dan. 5. Hoger dan... Ja! De ene helft van Nederland die haatte Willem. En de andere helft die lag aan zijn voeten. Willem Ruis werd slechts 41 jaar toen hij na een stressvol tv-seizoen overleed aan een hartaanval. En wie dat laatste seizoen van de Sterrenshow had gezien... die voelde al wel dat het niet helemaal goed met hem ging. 19, 20, maar dat klopt het toch niet? Nee, dat klopt niet, dan krijgen we die bel. Ga nou weg! Ga nou weg, Ja, Maar vooral in de beginperiode was Ruijs door zijn losse en frisse... en ondeugende manier van presenteren een voorbeeld voor velen want voor het ruistijdperk waren quizmasters vooral strenge, ingetogen, keurige heren in pak. In de jaren 50 was een van de allereerste spelshowleiders Theo Eertmans. Hij presenteerde de quiz Je neemt er wat van mee bij De Vara. Wie waren de vader en de moeder van Parisian? Van Parisian dat was Sam Williams en Valkyrie V. Ja, ja. Ja, in de jaren 70 en 80 werden quizzen vooral gepresenteerd... door de heren van het type Ideale Schoonzoon. Zoals Tette Braak en, jawel, Fred Oster. Is het meer of minder dan 13, ja, En dan hadden we natuurlijk nog die zeer ingetogen en onderkoelde Frank Kramer. En hier is uw gast, heer Frank Kramer. U stopt, winnaar van de hele avond is geworden. Meneer van de Autocross uit Barneveld met deze prijzen. En door de komst van Willem Ruis werd eindelijk de weg vrijgemaakt... voor showmasters die hun haren wat minder keurig gekant hadden. En werden ze ook wat ondeugender in de presentatie. Dat zagen we bijvoorbeeld bij Ron Brandstede. De Uw ceremoniemeester, Ron Ja! Ook qua uiterlijk werd Willem Ruijs behoorlijk geïmiteerd. Zo dook in Showmasters, een talentenjacht voor tv-presentatoren... een man op die qua haardracht, humor en bewegingen... en uitspraak een exacte kopie van Ruijs leek. Zijn naam was... Hier is Jan ten Hooghe. De tweede superflip. Ik ga direct contact zoeken met uh, mijn kandidaat. Allee! Hallo! Hallo! Wie ben jij? Ik ben Jan en jij? Toen deze Jan Ten Hopen Showmasters won in 1988, leek het erop dat hij een glansrijke carrière voor de boeg had. Maar door een conflict met de NCRV en Joop van den Ende, moest hij zijn presentatieambities al snel vaarwel zeggen. Maar iemand die, net als Willem Ruis, ook dat jongensachtige en dat energieke uitstraalde. en wel de steun van een producent en een omroep achter zich had, dat was de opvolger van Ruis bij de Vara, Peter Jan Rens. Jan Rens. Zeker 9000 Lager dan een vrouw, lager dan een vrouw, lager dan een vrouw. O, ja, ja, ja, Iemand die ook schatplichtig is aan Willem Ruijs... en die je misschien niet direct in dit rijtje zou verwachten... is Victor Reinier, die bekend werd als Vledder uit Baantje. Hij maakte vier jaar in een Willem Ruijs-achtige stijl... de succesvolle dagelijkse RTL-quiz Lucky Letters. Degen 50 gulden mag je het antwoord zingen, maar het hoeft niet. Maar het mag. Ik weet dat je het leuk vindt. Kijk op. Maar ik wil gewoon weten hoe het Duitse leesteken heet... dat bestaat uit twee puntjes boven de U of de O. Amperstrof? Zo, die is mooi gezongen. Beetje gerapt. Amperstrof, Amperstrof, Abstrof. Ook iemand die meer gemeen heeft met Willem Ruis dan je op het eerste gezicht zou denken, is Rolf Wouters. Want hij leek wel een houterige presentator uit de jaren 70. Maar dat combineerde hij met de chaos van een Willem Ruijs-show. Kom Ook Rolf Wouters moest op tv het veld ruimen toen hij in conflict kwam met... daar is hij weer, Joop van den Ende. De enige die in de ogen van Van den Ende echt behoorlijk dicht in de buurt kwam... van die brutaliteit van Willem Ruijs, dat is druktemaker Carlo Bossart. 16.000 Oh! Dit is een 10.000 Ja, maar die drukke houding die Boshart in zijn beginperiode als presentator had... die lijkt inmiddels wat getemperd te zijn. Net als ook entertainer Paul de Leeuw dat trouwens een beetje heeft. Het lijkt er dus op dat we weer in een periode zitten... van de wat meer ingetogen quizmasters. Want dat is toch ook wel een les die quizmasters geleerd hebben... van Willem Ruijs. Passie voor je vak, dat is goed. Maar jezelf doodwerken? Ik denk dat geen enkele presentator die ambitie heeft. Cassie, terugkijken. En als u wilt luisteren, Cassie, kijken... deperstribune.nl at your service... Ron uh, had het uh, over de gelijkenis van Willem Ruis en Carlo Boshart. Want uh, afgelopen vrijdag kreeg uh, Carlo zelfs de Willem Ruis Award uitgereikt. Dat was een uh, eenmalig initiatief van Veronica Magazine. De lezers van dat blad mochten de opvolger van uh, Ruijs uh, kiezen. En ze kwamen bij Carlo Boshart uit. Wil Koopman, regisseur van films, televisie, drama, uh, ben je een quizkijker? Ja, ik vind het wel leuk. Per seconde wijzen en zo. Twee en voor twaalf, ja. Ik vind het hartstikke leuk, ja. ja Doe graag mee, ja, dat, dat is de kracht natuurlijk. Van... Maar je kijk jij ja ook naar de, de, de presentatie van zo'n quiz? Of, of ben je gewoon de consument die denkt... Ha, dit wist ik of... of ik ja, dat ben ik eigenlijk weten. wel meer, ja. ja. Dat zeg ik heel eerlijk, ja. Ook als je naar Linda kijkt, Linda de Mol... Nee, dat zie ik toch wel weer Linda. Ja, dat zie, ja, dan dat zie ik, ik gewoon in. Ja, kan ik, dan, ja. Nou, die, nou, ja, die nou, tijdens nou tijdens dat weet dus ik zo niet, cruis. hoor. Ze is wel heel erg gezellig, vind ik. Ja? En ik hou van Holland. Dit is wel hoe Linda is. Ja, ook dat programma met die koffers die opengemaakt worden. Ja, meesterlijk. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja dan had wel zo'n koffers, tegen voor. Nou ja, ja. Toch, ik heb, ik heb zeg, ook zelf, dan zelf dan. drie koffers. Dus uh, ik, heb, ik hoop altijd dat Winston langskomt, maar het is nog niet gebeurd. Nooit gezien. Willem huis ja, een legendarische naam natuurlijk. Een presentator van de Lijn geweest. Ja. Ja, ik denk altijd, had hij moeten blijven. Het was een geweldige radioman, prachtige ja, ik... stem. En dan gaat hij druk televisie doen en het werd zijn dood ook nog. Nou ja, je bleef er wel voor thuis. Want dat kan ja. ik me echt herinneren dat wij gewoon echt thuis bleven... voor de, de, de, uh, zeg maar de serie met, uh, met de tent die overal stond. En ja, het, het was een hele charismatische man. En ik weet dat ik het heel erg vond toen ik hoorde dat hij dood was. Ja, nou ja hij, hij, hij ging gewoon veel te veel doen. Ja. En, en film maken ook, hij moest ook, ja, het ook beest, nog ja. ja Het werd allemaal zoveel. En dat kon hij niet aan. Althans, zijn hart kon het niet aan. Toen uh, wil de serie Gooze Vrouwen stopten, zei ik zou ook wel zo'n serie willen maken met vier mannen. Ja, Kom, dat gaat gebeuren. Ja. We gaan in het voorjaar, uh, in maart uh, 2012 dus, gaan we van start met de opnames. En heb je al uh, namen? Uh, nee, daar kan ik nog niks aan over zeggen. Wat voor type man denk je? Het is een mannen. beetje een trieste man. Het is een goede man. Het is een hunk. Ja, het zijn ja. al die diverse mannen zeg maar. Ja, maar bij die goze vrouwen. kon je zeggen. Ja, dat, dat zijn prototypes. Wie Bladikum kent, die kent die vrouwen ook natuurlijk. Nee, dat zijn dit zijn nee. Dit, die mannen staan niet zo voor uh, zeg maar de de de slurry, de slet, de de de de goede moeder. De, nee. De, de woonleefomgeving zal niet. Nee, dat is een beetje ja, is een beetje Haarlem-achtig. Oh, dat gaat. Het ja, worden. het gaat naar Haarlem. Uh, ja. Ja, je kijkt er ja. zo geheimzinnig bij. Ja, je, ja, je lacht en je denkt, zeggen. ik haal het meeste achter de kiezer. Ik ja, kan nog niet zoveel zeggen. Nee, het komt eraan. Wat het kan het je... komt eraan. Nou, dan vraag ik wat je er wel over kan zeggen. nou Het gaat gewoon over, uh, over mannen uh, die gaan scheiden. En, uh, of uh, zeg maar, er is één relatie, die gaat ook niet goed. En ze komen uiteindelijk met z'n allen in, in één huis terecht. En hoe gaat het hm. dan verder? Wie schrijft zo'n serie? Zo serie? Uh, we zijn nu bezig met uh, Frank Ketelaar, gaat er een aantal schrijven. Steven R.T., Lex Wertwijn. Dus we Allemaal grote dat... namen, neem ik aan, ja. in het in, in circuit ja. van de... de, de van spret. de scenario-schrijvers, ja. ja. Ja, want uh, ja, Achim van Houding en zo. Vroeger had je Alexander Pola natuurlijk, ja. die heel veel van dat soort ja. dingen kon. Maar het was natuurlijk toch een kleine vijver. Hè? Ja, maar het, het was ook geen vak op de filmacademie toen ik erop zat. Nee. Volgens mij is het de laatste tien jaar pas een vak geworden. Het is eigenlijk merkwaardig dat dat geen vak is. Want je zou zeggen het is de basis van ja, alles wat van alles. we gaan zien. Als je geen goed scenario hebt, kan je echt niet filmen en kan niemand acteren. Dus nee. het scenario is het allerbelangrijkste. Ja, want je hoort hier uh, vaak zeggen... ja, je moet in Groot-Brittannië zijn als het om scenariocijfers gaat. Dat zijn de keien en de grote. En misschien bij in, in Amerika mensen die de, de nee, Beautiful-achtige is... uh, series kunnen maken... Hè? Nou ja, of de Sopranos. Ja, precies, ik het ja, je kan ook een, een ja, je beter, kan houden. Uh, begrijp ik, ik begrijp het. Ik maar uh, nou ja, ik vind de Bolton Beautiful ook leuk, hoor. Maar de Sopranos vind ik dan gewoon heel erg goed geschreven. En, ja. en, uh, dat is hetzelfde geldt voor de series in Engeland natuurlijk. Maar ik vind eigenlijk wel dat we de goede kant op gaan, hoor. Ja. Het is echt wel uh, echt enorm verbeterd. Hmm. Want het is, het is natuurlijk vreselijk belangrijk voor een regisseur. Want ik neem aan, het is de eerste waar je naar kijkt. Van kan ik hiermee uit de voeten. Wat ja. kan ik gaan doen? Nou ja, je hebt ook, uh, je leest ook wel de scenario's. Denk je nou hier kan ik helemaal niks mee? Die ja. ga ik ook zo in de prullenbak. Dus ja. Zeg je, nou dat kan ik echt helemaal zijn, niks Er zijn er mee. wel mensen die jou daar min of meer mee. Uh, nou ja, bestormen is een groot woord, maar die jou voortdurend van materiaal ja. voorzien. Die ja. zeggen, hé, dus dus, ja, naar Wil je dit even lezen? De, de, de mailbox staat elke week vol. Ja, dan denk je, oh god is er nou, wel. Een... ik lees het wel, want je weet nooit of het ertussen zit. Nou ja, dat is het punt. De, ja. Het ene talent kun je er maar niet ja, uitvissen. Nou, of, of het prachtige Jij, verhaal. daarom. Dus ja. ik lees het wel. Meestal is het niks, dat zeg ik ook heel eerlijk. Maar ja, stel je voor dat je het zou missen. Ja, want nu ga je met een ander boek van Saskia Noord ja. uh, aan de slag. Hè. De ja, Verwouwing. Waar gaat het ja. over? Dat gaat eigenlijk... Kijk, ik vind bij Saskia zit er altijd ook een andere laag in de boek. Het is een thriller over een plastische chirurg... chirurgen die, chirurg die in, in de problemen komt. Maar ik vind gewoon... de de onderlaag is de moeder-zoon-relatie. En die vind ik eigenlijk belangrijk. Je? Ja, die herken ik, want ik heb een zoon. Dus, <laughs> ja, zeker. Uh, en ik heb ook heel hard gewerkt. En, uh, en, en, en, en dat dan denk je toch best... altijd: doe je het goed? Ja, dat is de enige schuldvraag. Ja, dat is de enige schuldvraag. Ja. Nou ja, nou, maar hij vond ik het goed had gedaan, mijn zoon. Dus ik wou zeggen, uh, ik dat, het is, het je gevraagd, dat ja. is je toetsingskader. Ja. Dat de referentie en dat hij ja. zegt, uh, nee, het ging prima, man. Er ja. zou vooral niet over doorkomen. Nee. nee, maar uh, ondertussen komt er ook weer een sketchserie aan. Voor, ja, what uh, als. ja, Wat Als. Ja, Wat uh, Als. We hebben een fragmentje van de originele Vlaamse ja. serie van uh, Wat Als. Dat is een scène met als titel Wat als getallen niet zouden bestaan. We gaan verder met de appelen. Een appel, nog een appel erbij. Dat zijn... Nog niet veel appelen. Inderdaad. En wij leggen er nog eens weinig appelen bij. Dat zijn al wel wat appelen. Ja, goed zo. Oké, okay, we gaan verder. Het is nog geen speeltijd. Hoe lang nog, meesters? Het is nu klokslag nog heel even voor al wat uren. Dus wij gaan nog heel eventjes verder met de tafel van een hoopje. Ja zo, ja, zo klinkt dat bij, bij ja. ons. Is dit, is dit iets wat in Nederland zou kunnen? En nou, we gaan het nou, doen. Nou, ja, maar, oh, oh, oh, oh, we moeten even naar Andy, want het is gescoord. Andy. Oh. oh jee. Oh, Frances. Hallo Andy. Prachtig doelpunt. Popert. Prachtig doelpunt. Wat een goal van AZ. Maarten Martens uit een mooie voorzet vanaf de rechterkant. Haalt hij de bal half hoog om. Vanaf zijn linkerkant. En schiet hem achter Isaac Zon. In de buitenste hoek voor Maarten Martens, afgezien vanaf de linkerkant. Het is echt een beauty van een doelpunt in de 26e minuut van de wedstrijd. AZ komt op voorsprong met een doelpunt zoals het hoort in de eerste wedstrijd van het seizoen. Want als dit een teken is voor de rest van het seizoen, dan gaan we smullen en genieten. Kijk vanavond naar Studio Sport. De manier waarop eerst Dirk Marcellus vanaf de rechterkant de voorzet geeft, en dan Martens de 1-0 maakt voor AZ. Subliem 1-0 AZ Leidt tegen PSV. Wil, ja, nee, ik begrijp uh, die Vlaamse serie dat, dat die in Nederland komt. Ja. Maar is die Vlaamse humor overdraagbaar? Of nou, we hebben echt het wel zeg maar hertaald. Toch dus wel, ja. een beetje naar de ja. Nederlandse humor. Ja, want dat, dat loopt niet. Nee, dat nooit is toch een paramaal. beetje anders. Ja. Onze stelling: het Nederlandse televisiedrama is eindelijk volwassen geworden. We doen niet meer onder voor uh, wat er uit Engeland en de Verenigde Staten deze kant op waait. Eens 15%, oneens 85%. Een ja. nou, groot verschil. Ja. Ja, ik dus begrijp het er wel. Er valt nog een gat te Nou, ik vind eigenlijk dat, het, wat ik net al zei, dat het steeds beter gaat. En uh, dat we eigenlijk hele goede ideeën hebben. Maar ja, we zien natuurlijk heel veel Amerikaanse en Engelse series. En heel weinig Nederlandse series. Dus onze referentiekader is toch eigenlijk altijd die Engels en die Amerikaanse. Dus misschien komt het komt daaruit het? voort. <laughs> het komt ooit goed. Uh, hey, ooit, de, ooit komt uh, het goed. Uh, hou vertrouwen, ja. zou ik zeggen. Doe ik, ik vond het leuk dat je hier was. Ja, ik uh, ook. Wilco Dank je wel. En kijkt u vooral in oktober naar uh, wat ze uh, dan weer uh, gemaakt hebben. Hart tegen hart. Ja. Net vijf. Uh, zometeen is de gast op de perstribune van Max uh, Jacco Elting. U kent hem wel van het dubbelspel met zijn uh, collega Paul Haarhuis, jaren negentig. En uw uh, man in business, onder andere tenniszaken. Gaat hij zometeen over praten. Tot zo. Sport op Radio 1. Zometeen om twee uur de Eredivisie, AZ-VSV. Onderkantlaar doelpunt. Prachtig doelpunt van AZ. Ado-Vitesse. Doelpunt voor Ado Den Haag. De Graafschap Ajax. Het is 2-0 geworden voor de Graafschap. En NAC Twente. Voor de goal, en ons gekocht en de goal. NOS langs de lijn, zometeen om twee uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.